In de Somalische kustplaats Kismao ten zuiden van hoofdstad Mogadishu... zijn bij een bomaanslag zeker drie doden en acht gewonden gevallen. Dat meldt PSP Reuters. Een met explosieve beladen auto ramde de poort van een hotel en explodeerde. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de extremistische groepering Al-Shabaab, een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Bij een soortgelijke aanval in een ander hotel in Kismao kwamen in 2019 zeker 26 mensen om het leven. Steeds meer vooraanstaande Britse parlementsleden... scharen zich achter Rishi Sunak als leider van de conservatieve partij... die automatisch ook de nieuwe premier wordt als hij de leider wordt. Twee oud-ministers, die eerder ook werden genoemd als opvolgers van Truss, maakten vandaag bekend achter Sunak te staan. Tweede kandidaat is Penny Mordaunt. En ook oud-premier Johnson mengt zich in de strijd. Ook al is hij officieel nog geen kandidaat. Als een van de kandidaten morgenmiddag... 100 parlementsleden achter zich heeft staan... wordt hij automatisch de nieuwe premier. Volgens de BBC heeft Sunak op dit moment steun van 144 conservatieven, Johnson zou op 56 staan... en Mordent op 23. Het aantal plofkraken op geldautomaten in Europa... neemt volgens Europol drastisch toe. Volgens de Europese politieorganisatie... worden de gebruikte explosieven ook zwaarder en gevaarlijker... In veel Europese landen is de toename te zien. Bijvoorbeeld in Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische Staten. In Nederland waren alleen al in september net zoveel plofkraken als heel vorig jaar. Die waren vooral in Amsterdam. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land. Met kans op hagel en zware windstoten. Morgenochtend ook nog veel wind met zware windstoten en stevige buien. Dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdades. Verkeersabdades.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 het kan niet, maar toch hoop je dat het ooit bij jou aankomt.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 is praying. Just a golden memory. Good luck charm is not forever. Good luck songs.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 Oh, <laughs> Choisis pour me remplacer en amour la loi c'est comme à la guerre le plus fort des deux reste le dernier et notre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 Wat? Gelammens? Nee, daar is ook niks, joh. Kikkel, met die jongvrouwenbikker Dat was in een be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 doet denken, was zo'n een lieve moeder. Ja...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 Zongen, gebed uitvoerde. Barbara Streisand, Avinu, Malkeinu.